Uur. Dit is Radio 1 met Elsbet Grutteke. Het is bijna een kwart eeuw geleden dat Dirk Sauer en, en zijn vrouw Ellen Verbeek aan hun Russische avontuur begonnen. En steeds meer asielzoekers gaan in hongerstaking en dat roept herinneringen op. Eerst het NOS-journaal met Mark Visser. Zo'n 50 inwoners van Wetteren in Vlaanderen mogen mogelijk pas over enkele weken terug naar huis. Metingen in het riool wijzen erop dat er nog zwaar giftige stoffen aanwezig zijn. De provincie spreekt in een persverklaring van een zeer complexe ramp... en zegt dat niet uitgesloten is dat er extra evacuaties volgen. Inwoners moesten vandaag opnieuw hun huis verlaten, zegt correspondent Joris van Poppel. Die werden, deze ochtend werden ze wakker omdat er puntdeksels in de straat werden opgelicht. Er werd gemeten en toen bleek dat de waarden veel hoger zijn dan gedacht weer. De mensen die gisteravond in hun huis waren aangekomen... Dus deze ochtend in allerheil uh, hun huis weer verlaten. Het, gaat, het zou gaan om ongeveer 200 mensen. De betreffende bewoners wonen in een straal van 250 meter van de plek van het treinongeluk. In Eerste Kamer is de vermoorde Curaçao-politicus Wiels herdacht. Voorzitter, de graaf noemde Wils een gepassioneerd politicus met diepe betrokkenheid bij zijn land. Elke moord is onaanvaardbaar. Deze moord op een collega volksvertegenwoordiger binnen het Koninkrijk der Nederlanden raakt ons hier in dit huis en velen in de samenleving. Zowel in het Caribisch deel van het Koninkrijk als in Nederland bijzonder diep. Namens de regering zei minister Plasterk dat Curaçao een uitzonderlijk indrukwekkende leider heeft verloren. Het kabinet heeft Curaçao alle hulp toegezegd bij de opsporing van de daders. Wiels werd zondag doodgeschoten op het strand van Curaçao. Wie er achter de moord zit is niet duidelijk. De Tweede Kamer, die op dit moment nog op reces is, zal Wiels waarschijnlijk later herdenken. De Spaanse prinses Cristina wordt niet langer verdacht van betrokkenheid bij de corruptiezaak rond haar man. De aanklacht tegen haar is ingetrokken omdat er onvoldoende bewijs is. De man van Cristina wordt verdacht van het wegsluizen van miljoenen euro's publiek geld. Hij werkte jarenlang voor een stichting en zou miljoenen naar zijn eigen rekening hebben overgeboekt. In Amsterdam hebben demonstranten een gascollege verstoord van de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds, Christine Lagarde. Ze gaf een korte lezing voor economiestudenten van de Universiteit van Amsterdam met gelegenheid tot de stellen van vragen. Op dat moment begon iemand uit het publiek te schreeuwen en anderen namen dat over. Madame Lagarde, I am very much a believer. I am very the action that matters! More than the flurry. Of political promises! Nadat de vrouw was afgevoerd, begonnen anderen opnieuw te schreeuwen dat ze geloven in actie in plaats van politieke beloftes. Het zijn activisten van Reinform, een organisatie van Grieken in Nederland. Er zijn zo'n zes demonstranten afgevoerd. Het weer dan steeds meer bewolking en vanuit het oosten trekken een aantal buien over het land. Het kan daarbij onweren en hagelen. Het is 19 tot 24 graden. Morgen begint de dag met zon, trekt er in de middag en avond een gebied met regen over het land en wordt het 17 tot 21 graden. Wijnand Zwaan van de ANWB heeft de verkeersinformatie voor ons. Met file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen de Afritsoest en Bunschoten 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gruteke. Goedemiddag, media magna magnaat en journalist Dirk Sauer... en zijn vrouw journalist Ellen Verbeek... vertrokken begin jaren negentig naar Moskou. Een ongewis avontuur in een land in ontwikkeling. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar is het uh, thuis voor u? Amsterdam, waar u nu in de studio zit, of uh, toch Moskou? Uh, Moskou, maar uh, we voelen ons nog wel steeds Nederlands. We gaan uh, stemmen op dat patiënten zelf moeten meebetalen als ze een second opinion willen. Leon Kempeniers van Best Doctors is het daar niet mee eens. En asielzoekers die gaan op grote straal in hongerstaking. Een beproefd middel om aandacht te vragen voor je Bernardus-positie. En er zijn geruchtmakende gevallen van hongerstakingen bekend uit het verleden. Herman Pleij, uh, welke is de bekendste, denk je? Van de IRA, denk ik toch. Uit de jaren tachtig. En toen zijn in één jaar zijn er tien om het leven gekomen... of hebben zichzelf om het leven gebracht door een langdurige hongerstaking. En dat is toch volstrekt uniek in de geschiedenis. Niet vluchten, maar vechten. En zo kwam de Utrechtse dichter Ingmar Heidsen van zijn reisangst af. Kwam hij eerst Utrecht niet uit, nu reist hij zonder angst door het land. Toch, Ingmar, je zit hier in de studio in Hilversum Dat klopt. En ik voel me prima, voorlopig. En, wa en was de reis oké okay ook? Ja, het ging prima. Mooi, mooie motorrit. Euh, langs erg veel opgebroken stukken weg trouwens. Ze zijn erg aan het rommelen in de buurt hier. En uh, straks hoort u ook zingersongruiter Jorie Zwart. Zij uh, heeft een nieuwe cd en lp uitgebracht. Uw mening, die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website. Dit is de dag.nu. Ja, er mag een rem komen op de second opinion. Dat zegt Frank de Graven, voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten, vandaag. Dit is wel een maatregel die ik veel hoor. Waarvan dokters zeggen: ja, het is toch wel. Uh, in toenemende mate. komt het voor. Tweede opinions, derde opinions. Zelf, vaak in het buitenland. Uh, het leidt zelden of nooit tot een andere diagnose. Het kost veel geld. En is dat nou eigenlijk allemaal wel goede besteding van zorggeld? We willen niet uh, dat second opinions worden, uh, worden verboden, maar wel dat er een eigen bijdrage wordt gevraagd, Al was het maar, he, om ook degene die die second opinion uh, wil hebben, toch even nog het gevoel te geven, ja, is het nou echt nodig dat we deze kosten uh, gaan maken die we uiteindelijk met z'n allen moeten betalen. Ja, laat de patiënt er maar aan meebetalen. Leon Kempeneers, u bent uh, directeur van Best Doctors. Ja, is het correct. correct wat de graven zegt, dat het te veel kost... en dat er te veel mensen er gebruik van maken zonder dat het nou echt nodig is? Nee, niet, uh, niet volgens uh, ons onderzoek. Ik ben ook uh, zeer benieuwd naar de achterliggende cijfers uh, van uh, de orde van medespecialisten. specialisten Want mm -hmm. dat komt die, niet Die heeft tafel. u nog niet gezien? Die heb ik nog niet gezien. Nee. En volgens mij niemand. Nee. Er wordt wat geroepen. Er is een onderzoek uitgevoerd door ze. Onder, uh, ze hebben 7000 specialisten aangeschreven. 1300 specialisten hebben gereageerd. En twee derde daarvan vinden het een goed idee... dat patiënten hun eigen bijdrage zouden... Uh, betalen. En dan is het ook klaar. Het ja. Stop. Ik weet niet meer. Dus ik kan uh -huh. niet zeggen of het goed is of niet goed is. Ik weet wel dat Best Dokters sinds 2007 actief is in Nederland. Wat, wat, wat is het voor een organisatie waar u voor werkt? Ik werk voor een Amerikaanse organisatie. Ontstaan in Boston. de Harvard Universiteit Twee professoren. die een Dan klinkt het meteen respectabel. Klinkt, daarom, we geloven uh, we onmiddellijk, daarom, u onmiddellijk. Daarom zeggen. begin ik daar maar even <laughs> <Ja>, mee. <hè? laughs> Slim. Uh, en die twee professoren hadden een uh, bevriende collega met een zeldzame ziekte. En zij dachten van, hé, hey, wat, wat, wat uh, is hier aan de hand? Laten we kijken of we iemand kunnen vinden die een een andere mening over heeft. En dit is in de eind jaren tachtig. Uh -huh. En die hadden erg veel moeite om dat boven tafel te halen. Terwijl deze mensen natuurlijk een uitgebreid netwerk hebben. Toen dachten zij van als het voor ons als medici en Harvard professoren... met alle bescheidenheid erg lastig is... dan is het voor de gewone man op de straat onmogelijk. En ja. zo is het idee van best dokters ontstaan en uh -huh. uitgegroeid. We zijn nu werkzaam in 40 landen. En Nederland sinds 2007, en wij bieden internationale medische sector opinions. Dus stel, ik heb iets, ik heb een diagnose van mijn eigen arts, maar ik ja. denk, nou ja, ik weet het eigenlijk niet helemaal. Dan kan ik bij u, aan, bij Utrecht. Kunt u mij terecht, als u verzekerd bent bij een van onze klanten in Nederland. We hebben een aantal Een van de verzekeringsmaatschappijen. Van, we hebben ja, bij CZ, Deltaloid, Achmeer, Zilverkruid, ja, Interpolis en Generali. Ja, oké, okay, dat zijn, was het ja. We zijn behoorlijk gegroeid. <laughs> uh, dan heeft u toegang. En ons idee is ook inderdaad om wereldwijd dat iedereen toegang zou kunnen krijgen. Ons model leent zich wel voor de ontwikkelde uh, uh, wereld. Want je, wat wij doen is het herbeoordelen van een medisch dossier. Inclusief de foto's, de scans, de patologie... als dat in het spel is, wordt allemaal opnieuw herbeoordeeld. Ja, oké. Okay. En u zegt altijd iets voor de ontwikkelde wereld. Want in de onderontwikkelde wereld mag men blij zijn... als er überhaupt een dokter aan te pas komt. Nou, of nee, dat, dat, oh. nee ik, zou, ik zou heel graag willen dat, dat dat anders was. Maar omdat daar vaak geen, of dat daar geen dossiervorming is... kun je dat ook niet herbeoordelen. Want wij ja. zijn niet om patiënten heen en weer te vliegen. Wat wij doen is een patiënt in contact brengen met een van de beste artsen wereldwijd uit ons netwerk van 53.000 specialisten, om ook de lokaal behandelend arts in contact te brengen met die specialist om zo van elkaar te leren. En, le en leidt het vaak tot een andere diagnose of tot een ander behandelplan als mensen ja. zo'n second hebben? Ja. ja, daarom ben ik wat verbaasd over de uitspraak van de heer De Grave. Wij hebben onderzoek laten doen door Mediquest uit Utrecht respectabele stad. Ik kijk even naar Ingmar Huidzen. Die komt tegenwoordig ja, ook laatst. verder dan Utrecht. Ja, hoor. Ja, ik ook, kom ook Utrecht, <laughs> okay. kom ook wat verder. Ja. Maar uh, uh, uh, we hebben onderzoek laten doen op basis van uh, een aantal honderd casussen die wij hebben behandeld van Nederlandse patiënten. Waar een wijziging in behandeling was voorgesteld door een van de best doktoren wereldwijd. Mm -hmm. En daaruit blijkt dat uh, er uh, ruim 5000 euro, 5090 euro per casus wordt bespaard aan directe zorgkosten. Als dat opgevolgd zou worden. Dus het is eigenlijk een bezuiniging? Het is een bezuiniging. Inclusief, het is inclusief de, uh, de casussen waarbij een best dokter een duurdere behandeling heeft voorgesteld. Okay. Dus gemiddeld dus allemaal... wordt het bespaard. En ook hebben wij gedaan sinds 2007: hebben wij ruim 3000 casussen in Nederland gedaan. Internationale medische sector topiëns. En dan geef ik twee dingen aan. Het zijn er maar 3000 of het zijn er. Al, al 3000, maar het wordt ge gedaan voor dingen waarvoor echt een second opinion nodig is. En niet voor een verkoudheidje aan de neus. En mensen die gaan niet zomaar een second opinion nou. vragen. Um, en voor die 3000 casussen blijkt dat er gemiddeld 19% wijziging in diagnose voorkomt. In plaats van de 2% die de heer de Graaf heeft genoemd. Wij onderzoeken 19% wijziging in diagnose... en maar liefst 46% wijziging in behandeling. Ja. Nou kan ik natuurlijk echt uw cijfers en die van de meneer de Graven niet controleren. Dus ik u moet heeft ook u... geen cijfer van meneer de, de, de, de nee, nee, Nee, dat is waar. Dus ik moet u geloven op uw blauwe ogen. Ja. Even hier aan tafel. Zijn er mensen aan tafel... die wel eens een second opinion hebben gevraagd? Dirk Zouwer wel eens voor een second opinion... bij een arts geweest of Ellen van Beek? Nee, nee maar wij hebben ook niet gelukkig... maar niet echt uh, een ziektehistorie. Dus, uh, het, was dat nooit, het was niet nodig gelukkig. Nooit uh, uh, gelegenheid toegevoegd. Nee, Ingmar Heidsen, jij bent flink in het medische circuit aan het shoppen geweest. Ja, maar, maar ik heb het nooit al stekend opinions gezien. Want op zich, de diagnose die was namelijk al duidelijk redelijk nog op het begin. Dus... Uh, het is meer van hoe, hoe, hoe kom je eraf. Maar dat ben ik zelf maar gaan uitzoeken op ja. een gegeven moment. Ja. <laughs> en, dat en met effect kunnen we zeggen. Ah. Ander aan tafel, Herman? Jij nee, wel eens? nee, dat heb ik nooit gedaan. Maar ik was wel benieuwd naar uh, hoe onafhankelijk is jullie onderzoek. J jullie zijn toch een commerciële onderneming? Nee, ja, he? ja. hey, Dat doe je ook niet geheimzinnig nee, over. Nee, nee, nee. <laughs> maar uh, hoe onafhankelijk is dat onderzoek? Ja. Nou, uh, hebben, uh, Er zijn twee onderzoeken eigenlijk. Het onderzoek van die kostenbesparing van ruim 5000 euro. Is gedaan door MediQuest. Dat is een data-analytisch bedrijf uit Utrecht. Die zijn onafhankelijk? Die zijn volledig onafhankelijk. Nou ja. We hebben dat zelf in de VS gedaan. En daar bleek een besparing van ruim 9000 dollar. En terecht in Nederland zeiden mijn klanten, ik zou ze niet nog een keer noemen. Nee, maar ook, nee, nee. mag niet. Nee, ik weet het. <laughs> ik, uh, maar uh, zeiden mijn klanten en ook uh, geïnteresseerde partijen van ja, maar dat, dat is de, de slaag die zijn eigen vlees keurt. Oh. Daar was ik het volledig mee eens. Ja. En dan heb ik gezegd, nou dan ga ik ook een onafhankelijk onderzoek laten doen. Hier is een hele stapel met casussen. Wijzigingen in dbc's, dots, allemaal zeer uh, medisch-technisch. En zo is dat vertaald naar de Nederlandse situatie. En daar kwam die, uh, tot mijn blijde verrassing, besparing van 5.090 euro ja. per casus uit. Ja. Als dat klopt, wat u zegt, ja. dan zou je dus eigenlijk moeten zeggen... iedereen moet zo ongeveer een second opinion gaan aanvragen... want dan kunnen we flink besparen. En nee. daar gaat het Frank de Graaf, natuurlijk om. Ja. Die zegt, ja, we hebben een probleem in de economie. We moeten bezuinigen op de zorg. En waar kunnen we dat dan doen? Nou, bij die second opinions. Maar u zegt, het levert juist geld op, ja. second opinions. maar... Of zit daar een grens? Nee, nou, er zit natuurlijk wel ergens een grens. Wat ik net al zei, als, eh, als, als gekheid: je gaat niet voor een verkoudheid een sekt-opinion. Eh, gewone verkoudheid een sekt-opinion vragen. wel als iets heel chronisch en je komt er niet vanaf. Maar even een normale verkoudheid, nee. dan ga je dat niet doen. Ja, dat, alleen we moeten ook wel een beetje vertrouwen in de mensheid in Nederland hebben. dat men dat niet voor de lol vraagt. Is dat zo? Dat, want, want er is ook, aan de andere kant horen we steeds vaker van artsen... dat patiënten dingen eisen. Ja. De, de spreekkamer eisen. binnenkomen ja. en zeggen... nou dokter, ik weet al precies wat ik heb... en als u mij dat ja. nou even voorschrijft en me daar naartoe verwijst, dan ja. is het goed. Precies, maar dat is dan de gatekeeper, de poortwachter, de huisarts. En de secundepinens gaat over specialistische zorg. Wat vele malen duurder is dan eerste lijn zorg, dus uh -huh. de huisartsenzorg. Dat is, ook erg, maar dat is een grote discussie, maar het is ook erg verstandig... indien mogelijk om zoveel mogelijk zorg naar de eerste of anderhalf lijn te verschuiven... in plaats van de dure tweede of derde lijn. Maar dat is een, een andere discussie. Mm -hmm. Maar eh, ook eh, vandaag op de Radio, op radio 1 was eh, Wim Groot, eh, hoogleraar gezondheidseconomie. Die zei, gaf zelf ook aan, dit is echt een druppel op de gloeiende plaat. Het is goed dat er wordt gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden binnen de zorg. Die zijn er ook, uiteraard. Eh, dat is ook op verzoek van de minister. Dat maar iedereen, maar het he? gaat dit, om, dit gaat echt om de sector opinions in Nederland. En dat is los van wat Best Doctors doet. Het gaat om niet heel erg veel geld. Ja. En... Eh, eh, Nogmaals, wat wij hebben gedaan in ons onderzoek... is dat wij hebben aangetoond dat je kosten bespaart. Ja, maar waarom denkt u toch dat Frank de Grave hier dan uh, een uitspraak over doet... als u eigenlijk zegt, van, nou, ten eerste levert het niks op... en ten tweede is het maar een heel klein onderdeel van de totale kosten van de zorg? Waarom is dat in, dan dit het onderwerp op dit ja, moment? Ja, uh, dat is voor mij gissen. Ik, uh, ik had het graag gewild om, uh, dat de heer de Grave hier ook aan tafel had gezeten... Mm -hmm. om daarmee in debat te gaan. Maar ja, ze hebben andere cijfers. He, ja, maar die, die ken ik, ik niet. Nee, maar dat, dat kun je dus op tafel vragen. Okay. En, want je krijgt natuurlijk ook... Het zijn niet, cijfers zijn niet zo eenvoudig natuurlijk. Het nee. zijn ook interpretatiekwesties. Hoe interpreteer je? Ja. Wanneer is een second opinion afwijkend? Zeg maar, ja, precies. Het, het, dat bedoel ik. met ja. precies. Ja. Maar die drempel van die uh, eigen bijdrage die Frank de Graaf voorstelt... is dat niet toch een goed idee om mensen in ieder geval... dan even te laten nadenken voordat ze dat weer gaan vragen? Om te nou, voorkomen dat dat, ja. dat zomaar gewoon out of blue gebeurt? Ja, dat vind ik niet omdat je dan mensen de pas afsnijdt naar een second opinion. En dan nogmaals wat ik net zei. Ik geloof, er, uh, geloof erin dat mensen dat niet voor niets uh, vragen, een second opinion. Ik ben ook van mening dat mensen niet voor niets naar een huisarts gaan. Je kunt ook vragen, we hebben vaak in het uh, geweest, in ideeën, het is even ingevoerd geweest... om 5 euro of 10 euro te ja. vragen bij een huisarts te bezoeken. Mm -hmm. een enorme administratieve romslomp. Ga je allemaal weer lagen creëren die uiteindelijk duurder zijn. En wat gebeurt er dan, is dat mensen die het geld niet zo, niet zo makkelijk kunnen betalen, die 10 euro. Je kunt zeggen, iedereen kan het betalen. Maar voor de ene is het veel makkelijker dan voor de ander. De ene kiest daar toch nog wat eten voor of iets anders hè, dan een huisartsbezoek. En dan ben je verder van huis, zelden met tandartsenbezoeken. En als er dan echt problemen zijn, wordt dat uiteindelijk toch allemaal weer... door gemeenschapsgeld betaald. Uh -huh. In mijn maar ogen zou... is dat je beter dat kunt voorkomen. Ja, maar je zou kunnen zeggen, uh, second opinion is een luxe artikel. Want er is gewoon medische zorg. Dus nou, dat is gegarandeerd. Zo'n second opinion, ja, dat is natuurlijk leuk als het kan. Maar goed, als het niet kan, dan is, het ja. Gewoon, ja, dan, uh, is er ook geen man hey, over en er zit toch ook iets trendies bij. Dat kun je ook wel beluisteren. En dan niet aan de onderkant van de samenleving, maar juist aan die bovenkant. waar mensen kring. graag, Dat zei ik niet. Eh, <lacht> ik had het over de jouwe. Maar oh, goed. Okay. Uh, nee, maar daar kun je dus beluisteren. En die mensen spreken vaak in meervoud over artsen. Dus mijn artsen ja. zeggen, mijn dokters zeggen. Ja, mijn en, dokters? En, nee, nee, serieus. Maar dat is een hele normale. Nou, dat ja. heeft iets van, van, dus ik zou op dat punt toch ook wel enige twijfel ja. hebben. En ook, ook graag onderzoek doen. Maar ik was nog ergens in geïnteresseerd. Heel ja. erg, als dat mag. Jazeker. Uh, mag mag ook nog een keer zelf... uh, Nee, nou, Even, even snel, ja, Herman, okay, want we, we zijn al bijna aan het einde. Er, er is dus dat punt, en je zei zelf van, dat je dat verrast had... dat het een besparingsmaatregel was. No. He, dat dat heel verrassend was. Ik vind dat ook heel verrassend, want hoe kan dat eigenlijk? Dat is toch merkwaardig. Ja. He, dat dat wel eens een keer uh, besparend werkt. Dat en dat het dan taal... duurder wordt. Maar wat raar dat dat dus één kant op, op ja. gaat. Nou, ik was Jij niet verrast. Ik was blij verrast dat het ruim 5000 euro wel... was. Komt u wel ik goed, hè? Ik wist wel dat het zou nee, ja, besparen. Het zou raar zijn als in, in de VS ruim 9000 dollar wordt bespaard. Dat we het hier niet zouden besparen. Maar dat het ruim 5000 euro is, vind ik een substantieel bedrag. Ja. Ik vind ook substantieel ja. de, de cijfers die ik noemde. De hoeveelheid ja. wijziging en diagnose van 19% ja. en 46% maar wijziging in behandeling. Is het zo merkwaardig? Nou, ja. ik vind het niet. Ja, in die zin is het dus. Dus, uh, wat, wat u net zei, hè? Uh, een, een luxe artikel. Nou, ik, ik zeg niet dat het een luxe dienst is. Hè? Het is noodzakelijk. Het moet wel zo zijn, inderdaad, en daar de werken de zorgverzekeraars ook goed in mee. Is dat je, eigenlijk wordt daar al een drempel uh, ingesteld bij de, uh, de, de verpleegkundigen aan, aan, aan de lijn bij de zorgverzekeraars. Om te gidsen naar de juiste zorg. En daar wil best dokters in helpen. Te gidsen naar de juiste zorg en te kijken: van is dit echt noodzakelijk mm, of niet? Echt? Maar, ja. maar het, is niet, het, is, het is absoluut geen luxe artikel in mijn ogen en het zou onverstandig zijn om mensen de pas af te snijden. Oké. Okay. Gaat u binnenkort maar eens in gesprek met meneer de Graaf misschien om die cijfers eens dus even na te kijken? Ik zou het heel graag willen ja. Okay. Maar meneer de Graaf geeft niet meer dan één interview per dag, begreep ik. Oké. Okay. U luistert naar Dit is de dag op Radio 1 met Elsbert Gruttenk. There'll be no Is Ik vertel u nog even dat de cijfers van het onderzoek waar we het over hadden... over second opinions uitgevoerd is door Altijd Wat, collega's van NCV... en het blad Arts en Auto. En op de website van de NCV kunt u de cijfers terugvinden waar wij het over hadden. Moscow Times, zo heet het boek over het avontuurlijke leven... van het journalisten echtpaar Dirk Sauer en Ellen Verbeek. En Dirk Sauer had een grote uitgeverij in Rusland... werkt momenteel voor een van de grootste internetbedrijven in Rusland. En Ellen Verbeek die was hoofdredacteur van de Russische Cosmopolitan... Lastig woord. Momenteel hoofdredacteur van een yogatijdschrift. En u ging naar Rusland in het historische jaar 1989. Sindsdien is er heel veel gebeurd. We gaan even met grote sprongen langs de leiders die het land sindsdien had. De Koude Oorlog is sinds de topontmoeting van Bush en Gorbachev... dit weekend in Malta definitief van de baan. Red Army armored personnel carriers on the streets of Moscow... the coup d'etat that removed Mikhail Gorbachev from power. Vanochtend was er een demonstratie op het plein voor het Witte Huis van de Russische regering. En uh, daar trad er natuurlijk als eerste Yeltsin op die met luid gejuich werd begroet. Yeltsin die op de laatste dag van de vorige eeuw het bijltje hebben gooide, Het begin van het Poetin-regime. President Poetin probeerde hier zijn Amerikaanse publiek in te pakken door het zingen van een liedje, Blueberry Hill. Ja, Wat riep het meeste herinneringen op Dirk Sauer aan de presidenten die hier langskwamen? Nou, ik denk dat dat moment van Jeltsin op de tank. Uh, dat is wel het, voor, voor mij het meest belangrijke moment geweest. Want dat heeft toch de. de ja, het, zeker zin de bevrijding van ja. Rusland uh, ingeluid. Ellen Verbeek, hoe, hoe was het voor u? Welk moment was voor u doorslaggevend of belangrijk? Ook de tijd dat Jeltsin aan de macht kwam, want het was een tijd met enorme hoop. Iedereen dacht, en ik zelf ook, dat uh, Rusland zou veranderen in een democratie... net zoals wij die in Nederland kenden. Dat was een beetje naïef <laughs> gedacht misschien, maar het was een tijd van... nu gaat alles anders en nu wordt het allemaal beter. En hoe lang duurde dat ongeveer dat u dat dacht? Dat heb ik wel een aantal jaar geduurd. Ook nog wel in het begin dat uh, Poetin aan de macht was. Maar dat denk ik nu niet meer. Nee, dat is wel veranderd. Even om bij u te blijven, Elverbeek, Rond 20 jaar geleden bent u eigenlijk in het kielzog van Dirk, Sauer, uw man meegegaan naar Rusland. U gaf alles op, hè? een mooie baan in Nederland, een mooi huis. En u kwam in een fletje terecht met kakkerlakken. Ja, hoe was dat? Oh, dat was eigenlijk helemaal niet erg. Want in die tijd dachten we niet dat dat uh, voor eeuwig was. Als iemand me dat had verteld, dan was ik misschien niet gegaan. Maar u woont nu toch niet meer in een uh, vleesje nee, met elkaar? Nee, taak, nee, oh, nee. Nu, nu wonen we in een leuk huis. Maar uh, in het begin dachten we dat we gewoon zouden blijven voor een jaar of twee. En als ons de, uh, zoontje naar de kleuterschool zou gaan... dat we dan weer uh, terug naar Amsterdam zouden gaan. Maar dat liep toch anders? Dat liep wel anders. Ja. U leerde heel snel Russisch. Mm -hmm. En ik las in het boek dat u het heel goed spreekt... maar dat uw man Derek het een beetje spreekt als een Turk die net in Nederland is. Is dat nog steeds zo, Dirk Sauer? Uh, nou, Ellen spreekt ongetwijfeld veel beter Russisch dan ik. Uh, maar goed, ik kan mezelf uh, aardig verstaanbaar maken. Dat wel. En waarom, waarom leerde u het zo snel, mevrouw Verbeek? Uh, nou, de eerste maanden had ik niet echt werk. en ja, Ik probeerde wel voor de Haagse Post te schrijven, maar uh, dat is ook heel moeilijk als je de taal niet kent. Om mensen te interviewen in het, uh, in het Engels. Dus um, in het begin kwam ik in contact met uh, ouders van, uh, van bij de zandbak. En uh, die spraken natuurlijk alleen maar Russisch. Ja, het eerste woord wat u leerde was ook zandbak. He? Ja, dat is een van de eerste woorden. Die <laughs> ja. ja. okay. Dat is heel, hun, heel handig. Ja. Uh, Dirk, zou, u kwam daar toch redelijk, neem ik aan, uh, ja, een beetje. Onbekend met de Russische manier van zaken doen aan in Moskou. Hoe, hoe was dat? Was er onmiddellijk wat te doen? Of, of hoe, hoe, hoe ging dat? Nou ja, we hadden een joint venture uh, uh, afgesloten met de Russische Vereniging van Journalisten, Zal ik zeggen, de Russische NVJ. Um, en daar gingen we, daar zouden we dan het allereerste Glossy magazine uit de geschiedenis van Rusland mee gaan maken. Moscow Magazine. Um, en uh, maar ja, toen ik bij de eerste redactievergadering zat, toen zat een groep oude mannen tegenover mij. Die, mij, uh, die bij nader uh, inzien allemaal oud, uh, oud KGB-agenten bleken te zijn. <laughs> dat, en was, dat was de redactie. Ja, precies. En ja. geen van allen had ooit een ervaring als journalist uh, achter de rug. Uh, dus dat was nogal lastig om met die mensen... een modern tijdschrift te gaan maken. En nu kon ze ook niet ontslaan. Ik kon niet gaan zeggen, wegwees, ik doe het zelf. Nee, hetzelfde. ik kon ze niet ontslaan, want het was een joint venture. Dat was in die tijd ook verplicht. Je kon alleen maar in een, in een joint venture met een staatsbedrijf... kon je iets opzetten. Uh, dus ik moest een beetje achter hun rug om uh, manoeuvreren. En, en bij, bij jonge journalisten, of bij, liever gezegd bij jonge mensen... want echte journalisten had je toen helemaal niet in Rusland. Uh, bij jonge mensen... Uh, uh, uh, Russen. Um, daar ben ik toen mee samen gaan werken. En daar heb ik dat in feite dat tijdschrift mee gemaakt. Ja, en wat, wat gebeurde er met die uh, KGB-agenten? Uh, nou ja, eerst begonnen ze heel erg te mopperen. Maar uh, voor hun was het allerbelangrijkste dat elke maand hun salaris werd betaald. Uh, want daar was het uiteindelijk allemaal om begonnen. Um, en zolang dat maar gebeurde, viel het klagen wel mee. Oké. Okay. En Elevenbeek, wat deed u ondertussen? Uh, in het begin werkte ik uh, voor de Haagse Post. Had ik een wekelijkse rubriek. Um, en later toen we de Moscow Times begonnen, ben ik daarvoor gaan schrijven. En nog veel later uh, werd ik hoofdredacteur van de uh, Cosmopolitan. En toen lukte het wel om een redactie te krijgen zonder KGB-agenten? Ja, maar het was ook nog wel moeilijk, want je moet je, er waren geen uh, glossy magazines, zoals dat heet. dus we hadden geen, Je kon geen Russische moderedactrices of ontwerpers of designers krijgen. Dus in het begin hebben we veel mensen uit uh, Nederland aangenomen. Om te zorgen dat het toch ging lopen. En lukt, ja. het, lukt het om mensen op te leiden? Hebben jullie dat ook gedaan? Ja, dat is uiteraard gelukt, want uh, nu werken er geen buitenlanders meer bij ons. Uh, sterker behalve nog, behalve jezelf? Ja, behalve ik zelf. Ja, ja. Ja, ja. Nou, en nog wel een paar Engelstalige journalisten bij de Moscow Times. Hè. Dat is een Engelstalige ja. krant. Maar uh, voor de rest allemaal Russen. Ja. Want Dirk, als je nu de situatie vergelijkt als het gaat om pers en, en vrijheid... en, en, en misschien onvrijheid, hoe is dat dan vergeleken met toen jullie daar net kwamen in Moskou Ja, het is een soort cirkel. Toen we kwamen, toen was het natuurlijk nog de Sovjet-Unie. Toen was Gorbachev eigenlijk nog niet zo lang aan, aan, aan de macht. Um, en toen de communistische partij had het nog voor zeggen En de allereerste uh, maanden van, van ons werk, daar hadden we gewoon nog een sensor. He, dus er zat een oude, echt zo'n Russische dame, een hele strenge dame. Die zat alle pagina's te bekijken en die moest daar handtekening onder zetten. Um, dus we begonnen in een, in een situatie van censuur. Mm -hmm. uh, onder Jeltsin werd het volkomen. Komen vrij, um, echt in extremo zelfs zo, dat je uh, uh, de, gewoon de archieven van de KGB kon binnenlopen en daar alles opzoeken wat je wou. Oh ja, heeft u uh, dat al gedaan? Ellen heeft dat gedaan, die oh heeft ja? daar een, een, een, een groot aantal artikelen ook over geschreven. Ehm. Um, en ook onze redacteuren hebben dat veel gedaan. En alle informatie lag op straat en op televisie. En er was overal debat. En nou, dat, ja, de ongekende periode van openheid en persvrijheid. En toen uh, Poetin aan de macht kwam... is dat natuurlijk langzaam maar zeker teruggedraaid. Mm -hmm. uh, naar de situatie van vandaag. Die eigenlijk... Ja, het is een beetje een, een schizofrene situatie. Want het is niet volledig zwart-wit. Maar ze hebben het zo gedaan dat... Op televisie is alles volledig 100% staatsgecontroleerd. Mm -hmm. Omdat de meeste mensen in Rusland... krijgen informatie via tv. En... Kranten en tijdschriften laten ze eigenlijk min of meer vrij. En, en onze kranten laten ze helemaal vrij. Dus wij kunnen schrijven wat we willen. Ja, wat is er? Is, legt u zichzelf dan geen censuur op? Dat u denkt, nou ja, ik ben dan wel vrij, maar laat ik dan toch maar niet? Nee, nee? nee als je uh, iedereen die iets weet van de Moscow Times of de onze Russisch-talige krant Venomistie uh, die dat leest, die dat volgt, die weet dat wij echt alles schrijven wat wij vinden. Ja, Elverbeek, uh, het was. Het leest ik in het boek ook niet altijd makkelijk voor u. Hè? Want er was ook een periode waarin uw man Dirk werd bedreigd... en waarin de situatie toch een beetje ja, schimmig en spannend was. Dat was ook een moment waarop ik lees in het boek dat u dacht... laat ik maar eens terug gaan naar Nederland. Nou, ik, we konden toen eigenlijk niet naar Nederland. Dirk werd bedreigd en ik was natuurlijk vreselijk bang. En uh, Ik weet nog dat ik elke ochtend uh, opstond... en dat als eerste onder de auto keek of daar geen uh, bom aan be bevestigd was. Want dat gebeurde er in die tijd, de autobommen. Ehm... Uh, maar we konden niet echt weg, want als wij weg zouden gaan... dan zou die bedreiging overgaan uh, op de andere mensen van ons uh, bedrijf. Ja. Dus dat is een hele vervelende periode geweest. En daar uh, die is gelukkig wel ten einde gekomen. Uh -huh. En uiteindelijk is dat nu ook alweer dertien jaar geleden. Dus ik ben het wel weer een beetje vergeten. Ja. Maar, uh, maar ja, dat... wat mij opvalt is dat, dat u grijpt het heel erg aan. Maar uh, Dirk... Uh, u uh, doet daar redelijk laconiek over, van nou ja, het zal allemaal wel meevallen met die maffia. Terwijl ik dan denk, nou ja, je weet het niet. Ja, dat komt, we hebben natuurlijk heel veel dingen meegemaakt. We hebben uh, natuurlijk die, die bedreigingen gehad, we hebben de belastingpolitie die binnen viel. Uh, we hebben andere mensen die langs zijn geweest. Dus dat, dat, ja, er treedt ook een zekere gewinning op. En ik ging er altijd vanuit, ja, als je nou iemand dood wil schieten... dan kies je niet een, een iemand uit het buitenland, een Nederlander. Um, he, dan, dan doe je dat maar beter bij, bij een Russische ondernemer... die ook veel meer geld heeft dan wij hadden, want uiteindelijk... Ik wil absoluut niet klagen en wij zijn heel, heel, heel uh, gelukkig en rijk geworden daar. Maar er zijn natuurlijk uh, andere, met name Russen daar, veel rijker geworden. Dus uh, bij een uitgeverij uh, uh, op bezoek gaan uh, en daar iemand doodschieten... is niet het eerste wat je zou doen. Goed, wij praten zo meteen verder met Dirk Sauer en zijn vrouw Ellen Verbeek. Dit is Radio 1. Het is twee minuten over half drie. Hier is Mark Visser met het NOS Journaal. De zondag vermoorde Curaçaose politicus Wils is herdacht in de Eerste Kamer. De voorzitter De Graaf noemde Wils een gepassioneerd politicus met diepe betrokkenheid bij zijn land. De Tweede Kamer is nog op reces en zal Wils waarschijnlijk later herdenken. Het onderzoek naar de moord is in volle gang. Vandaag zijn onder meer het huis en kantoor van Wils door de politie doorzocht. In Wetteren kunnen tientallen bewoners nog mogelijk enkele weken niet terug naar huis... vanwege zwaar giftige stoffen in het riool. Ze behoren tot een groep van 200 bewoners die vandaag opnieuw zijn geëvacueerd. Ze wonen in een straal van 250 meter van de plek van het treinongeluk. Spaanse prinses Christina wordt niet langer verdacht van betrokkenheid... bij de corruptiezaak rond haar man. De aanklacht tegen haar is ingetrokken omdat er onvoldoende bewijs is. De man van Christina wordt verdacht van het wegsluizen van miljoenen euro's publiek geld.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 Van harte welkom bij ditste dag. Aan tafel hebben wij journalist Ellen Verbeek en haar man Dirk Sauer. Ook al wil hij liever niet mediamagnaat genoemd worden, maar journalist. Toch noem ik media mediamagnaat, meneer Sauer. Leon Kempeneers van Best Doctors over de rem op Second Opinions. Historicus Herman Pleij hij bespreekt geruchtmakende hongerstakingen uit het verleden. Dichter Ingmar Heidsen Heidse vertelt na drie uur hoe hij zijn reisangst overwon. En Jori Zwart, zij gaat zo meteen voor ons zingen. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar de website ditstedag.nu. Ja, even over dat journalist zijn, Dirk Sauer. U wilt niet mediamagnaat genoemd worden, maar journalist. Waarom is dat? Nou, allereerst omdat ik mij zo voel. En ik schrijf ook uh, nog veel. Ik heb een, al, al sinds 1989 een column uh, in het Parool elke week. En ik schrijf regelmatig voor andere kranten en tijdschriften. Dus uh, ja, zo voel ik mij. En bovendien, uh, uh, in mijn werk hou ik me vooral bezig... met de, met de inhoud van, van de kranten en tijdschriften waar ik bij betrokken ben. Mm -hmm. En mediamagnaat, dat klinkt te negatief? Nou ja, dat is zo'n soort... Uh, uh, Zo'n uitdrukking die, uh, waarvan ik niet zo goed weet wat je ermee moet. Wat is een mediamagnaat? Iemand die meerdere media tot zijn beschikking heeft en bezit. Of ja, mensen in dienst heeft die, ja, die zich ja, met media bezighouden, ja, zoiets. Ja, zoiets. Maar, maar er, er, er schuilt inderdaad een soort negatieve connotatie in. En, uh, ik zie mijzelf toch meer als, als journalist dan als ondernemer. Ja, wat opvalt in het boek is uw liefde voor Rusland, die zie ik bij u allebei. En, en tegelijkertijd spreekt er ook in uw boek een zorg uit over uw zoons. U heeft drie zoons. En uh, twee daarvan zijn alweer terug hè, in, in, in Rusland, wonen daar ook weer en werken daar hier. En u maakt zich daar eigenlijk wel een beetje zorgen over. Hoe komt dat? Nou ja, kijk, wij hebben door weg te gaan, of ik heb door allereerst Ellen mee te slepen naar Rusland, een belangrijke beslissing uh, genomen. En uh, door daar te blijven hebben we natuurlijk onze kinderen uh, op Russische scholen gedaan. En die zijn ernstig verrussisch en um, hebben we impliciet toch een soort keuze voor hun gemaakt. En wij vinden Rusland een geweldig land, maar we zijn niet blind voor de negatieve kanten van Rusland. Het is hm. natuurlijk in vele opzichten een heel oneerlijke samenleving... waar mensen die het goed hebben en die succes hebben... Uh, en daar mogen we onszelf uh, gelukkig toe rekenen... een mooi leven hebben, maar heel veel mensen uh, niet zo'n mo zo mooi leven hebben. Nee. En uh, ja, je, je weet dan niet zo goed uh, ja, hoe dat dan in de toekomst... met je kinderen of, of je kleinkinderen zal gaan. Ja, en waar, waar maakt u zich dan zorgen over als het om uw kinderen gaat? Wat, wat zou hen kunnen overkomen waarvan u denkt nou dat... Uh... Nou ja, kijk, uh, uh, uh, uh, als je in, in, in Rusland een, een, een bedrijf opzet... Of, of een onderneming start of iets doet... Um, dan kan je geheel onschuldig in botsing komen met de overheid. Of, of uh, uh, en van een ambtenaar kan zijn oog laten vallen op je bedrijf... en denken van nou, dat pikken we maar eens in. En er is geen onafhankelijke rechtspraak. Um, dus er is heel veel willekeur... Hm. En je hoopt niet dat je, uh, je kinderen of je kleinkinderen zoiets zou overkomen. Ja. Ellen Verbeek, hoe is dat voor u als moeder? Uh, nou, tot nu toe is alleen nog de oudste teruggekeerd. De middelste studeert in, uh, in, in Utrecht en de jongste in, uh, in Engeland. Dus u heeft nog hoop dat die dan nou, niet... Nou, ik denk dat die eigenlijk ook wel terugkomt. Oh, toch wel. Kijk, achteraf, als je, als je vraagt, nou dat vraag je niet, maar als je uh, vraagt wat is eigenlijk het belangrijkste van al die jaren, dan denk ik toch wel dat we onze kinderen die uh, Russische... Uh, scholen hebben laten doorlopen. Want uh, die Russisch onderwijs is echt heel erg goed. Zij wisten op hun 18e gewoon meer dan dat wij dat uh, wisten vroeger. Het is echt meer stampwerk dan in Nederland en veel, uh, veel meer uh, kennis. Uh, dus daar ben ik eigenlijk heel blij om. En die oudste, die is natuurlijk. Ongeveer zes, zeven jaar heeft hij in het buitenland gestudeerd. En dat hij uit vrije wel terugkomt. Ja. Ja. Dat, dat vind ik eigenlijk alleen maar leuk. Ja, maar uw man Dirk zegt, ja, ik, ik hoop dan toch wel dat het goed gaat. En dat hij niet met de verkeerde mensen, dat niet de verkeerde mensen zijn oog op hem laten vallen. Wat, wat is uw angst dan? Ik, uh, nee, ik zou het alleen jammer vinden. Want dan, dan is het natuurlijk logisch dat je uiteindelijk met een uh, Russische vrouw trouwt. Dat je dan uh, steeds verder van de Nederlandse cultuur afkomt. te ja, staan. Ja. Want dat is dan voor hen alweer verder weg dan voor jullie. Ja, en want en zij spreken, die jongens spreken met elkaar uh, altijd Russisch. En, oh, ja. en de jongste die, die spreekt echt uh, Nederlands met de Russische grammatica. Oh ja, oh, dat klinkt vast interessant. Ja. Uh, Dirk, zou een ander punt. Heel veel mensen vinden het moeilijk om te geloven dat iemand zo lang zaken kan doen in Rusland, zoals u... en dan uh, dat altijd op een eerlijke manier heeft kunnen doen. Want wij associëren Rusland met corruptie, nou, wat u zelf ook al zei... met ambtenaren die iets van je willen en wat je dan toch weer moet voorkomen. Is, is het u altijd gelukt om aan de goede kant van de lijn te blijven. Ja, ja, ik zit altijd een beetje daar met de omgekeerde bewijslast. Ja, dat begrijp ik. Um, maar ik stel de vraag me, toch maar even. Ja, mensen gaan ervan uit dat je dat, uh, dat je dat moet doen. En als je dan zegt van het is niet zo... dan moet ik dat vervolgens maar aantonen. Ja, ja dat is valt moeilijk aan te tonen. Um, nee, maar u zegt net van ik hoop voor mijn kinderen... Ja. dat zij daar niet mee te maken krijgen. Nou, dan, ja. dan, is, dan moet u daar zelf ook mee te maken hebben nou, ja, we, we schrijven ook in dat boek dat we uh, uh, een aantal keren zijn lastig... Vallen. Uh, maar we hebben dat altijd resoluut van de hand geweest. Ja, wat, hoe, hoe deed u dat dan? Nou, door gewoon tegen die mensen te zeggen: van, uh, dat doe ik niet aan mee. En dat was genoeg, dan kwamen ze niet terug met wat vriendjes met Kalashnikov of zo? Nee, dat was genoeg. Uh, en daar was ook wel een reden voor, omdat heel veel buitenlanders, zeker in die, ja, uh, in die wilde jaren negentig, toen dit zo speelde, um, uh, daar heel bang voor waren. En dachten van nou, laat ik maar betalen, want dan, uh, dan ben ik in ieder geval veilig. En het omgekeerde gebeurde, want als je daar eenmaal aan begon... Uh, dan, begonnen, dan, dan begonnen ze steeds meer te vragen. Dan werd, dan werd je positie steeds lastiger. Wij zijn altijd weggebleven van, uh, uh, van de maffia. Maar ook door je levensstijl. Uh, dus in Rusland uh, uh, kan je makkelijk in, in een circuit van drank en sauna's... En, en, en vrouwen, en noem allemaal maar op. Maar ik ben altijd gewoon naar mijn werk naar huis gegaan. En uh, ik drink geen vodka En ik heb daar nooit al aan meegedaan. Dus dan blijf je er buiten. Ellen van Beek, heeft u zich daar wel eens zorgen over gemaakt? Dat, dat, dat, dat u uw man daar aan zou verliezen misschien? Nee, nee, ik ken hem daarvoor uh, goed genoeg. Nee, dat... nee, en, en die angst voor wat er dan in dat bedrijf zou gebeuren... van mensen die daar dan plotseling verschijnen... En zeggen betalen. Hoe, hoe bent u daarmee omgegaan? Uh, nou, we hebben gewoon, dat valt ook in het boek te lezen, we hebben een paar keer een belastinginval gehad. En dat was heel naar en vervelend. Daar ben ik ook enorm van geschrokken. Ik was toen toevallig bij Dirk op de kamer en toen kwamen er opeens mensen binnen met bivakmutsen op en geweren. En dat is ook de Belastingdienst. Wel, die zijn van de Belastingdienst. Die zijn van de Belastingdienst. Oh. En die proberen je te intimideren. En uh, die deden vervolgens een enorme, ja. uh, gaven een enorme aanslag. En ze wilden de kluis meenemen. Nou, ik ze ze al hebben, dingen die ze, ik alweer vergeten Ze hebben de kluis meegenomen. Ze hebben de kluis oh. Oh. Ja. En wat zat uh, daar zat uh, een paar honderdduizend euro in, want in die tijd was, dat was net in de tijd van de crisis toen de banken niet meer functioneerden. Uh, en toen moesten we het geld uit Nederland halen om de salarissen te kunnen uitbetalen. Okay, en heeft u dat geld ook teruggekregen van de belastingdienst? Uh... Uh, nou, dat is nog een heel circus geweest. Uh, en uiteindelijk heb ik uh, op 10% na... Het geld teruggekregen. Oké, okay. oh, dat, dat is niet slecht. Maar u zegt dus, door gewoon te zeggen... nee, ik doe hier niet aan mee... door je daarvan afzijdig te houden... kan je dus in Rusland gewoon zaken doen op een eerlijke manier. Ja, en, en ook, we hebben ook altijd onze belastingen betaald. En, um... als, zeg, als een goede Nederlandse burger gedraagt ja. eigenlijk in Rusland. Ja, precies. Daar komt het dan eigenlijk ja. op neer. Um, ja, is er ook wel eens wat mislukt, wat u wilde in Rusland? Er is heel veel mislukt. Um, bij dingen starten horen mislukkingen... Um, en het belangrijkste wat is mislukt... Uh, is dat wij veel te vroeg met internet zijn begonnen. Um, we, we, we hebben als een van de eersten in Rusland een, een grote... Zo heette dat in die tijd een portal gebouwd... met alle, al onze informatie, we hebben miljoenen ingestoken. En dat was... Uh, net voordat de grote internethoster plaatsvond. Want in die tijd hadden Russen allemaal nog uh, uh, van die dial-up, dat je met de telefoon in moest bellen. Oh ja, dan hoor je zo'n geluidje. ook. Met, ja. wat, weet je wel? Dat is nou ja, kan je, je nou niet meer voorstellen. Maar dat duurde en dan duurde het veel te lang voordat die informatie kwam. Uh, dus nou ja, dat was typisch te vroeg. Ja. Ja. En daar heb ik heel veel geld aan verloren. Ja, maar toch nog wel genoeg overgehouden, uiteindelijk. Ja hoor. Ja. En een het boek is niet door u zelf geschreven. Dat had ik eigenlijk wel verwacht, want u bent journalist. Waarom, waarom heeft u ervoor gekozen om het door uh... uh, Michiels te laten schrijven? Omdat, uh, ten eerste hadden we eigenlijk geen tijd. We zijn het wel van plan geweest. Uh, maar ook omdat wij vonden dat een, uh, een, een buitenstaande, een ander journalist... misschien wat meer uh, afstand kon, kon nemen en beter kon kijken wat wel en niet belangrijk was. Wij zagen eigenlijk door de bomen het bos niet meer. Nee, nee. En dat overzicht heeft hij aan kunnen brengen. Ja, ja, ik vind dat het heel goed gelukt is. Ja. Terug naar Rusland weer, want daar woont u. Blijft u daar nou de rest van uw leven wonen, denkt u? Of komt er een moment waarop u zegt, nou, toch uh, Ik denk wel dat we daar blijven wonen. Het is ook niet zo ver van Nederland. Het is maar 3,5 uur vliegen en iedereen denkt altijd dat het veel verder is. Ja. Uh, dus we, gaan, uh, we blijven daar wonen en we komen eens in de twee maanden zo naar Nederland. Ja, en Dirk, zou er, zou er iets kunnen gebeuren in dat land waarvoor, waardoor u denkt... nou, ik geef toch maar de voorkeur aan Nederland? Of heeft u alles al meegemaakt zo ongeveer daar? Nou... Dat is voor mij één ding heel belangrijk. En dat is dat ik mijn werk kan doen. Hè. Dat, is, dat ik dus uh, journalistiek kan bedrijven die, uh, die onafhankelijk is. Uh, um, en als dat helemaal onmogelijk gemaakt zou worden... dan zou ik er wel over nadenken. Ja, en dat is nu nog niet het geval, ondanks nee. de repressie van Poetin. Nee, maar dat komt omdat uh, uh, uh, internet bijvoorbeeld... en dat is nu eigenlijk de belangrijkste vorm van informatie in Rusland, Rusland is enorm uh, uh, aangesloten op internet, uh, internet vrijwel vrij is. En dat is ook de, echt op dit moment de, de belangrijkste vorm van, uh, van informatie uh, voor de meeste Russen, met name in steden als Moskou en Sint-Petersburg. Dank u wel. Wij gaan naar muziek. Joris Zwart, jij zit hier aan tafel. In 2011 won jij de grote prijs van Nederland en ondertussen werk je aan je tweede soloalbum. Als voorproefje breng je een EP uit en ja. het ziet eruit als een ouderwetse LP. Ja, klopt. Nou, het is eigenlijk uh, het stage van mijn album eigenlijk, want ik heb een bandalbum gemaakt uh, vorig jaar. En uh, eigenlijk heb ik een soort van twee kanten, want ik speel heel veel met band, maar ik ben ook... Uh, de akoestische singer-songwriter eigenlijk. Mm -hmm. En waarom dan zo'n ouderwetse vinyl plaat? Omdat het heel erg erbij past. Ik, vond het, ik heb het uh, opgenomen. Ik wilde de live feeling benadrukken. Van wat je hoort als ik live speel. Mm -hmm. Dat wilde ik op plaat zetten. Dus ongepolijst. Met gekraak. Met gekraak, maar alles, alles erop eigenlijk. En ja, dat hoor je ook op die LP. Het is zo'n zo mooie sound. En het is zo klinkt mooier dan een cd. Nou, het past hier gewoon heel erg bij. Nou. Het zweertje is er. En het is, um, uh, het is ook vrij ja, met wat oudere instrumenten opgenomen. Ik heb ook een, hier een oude Gibson staan. Ja. En, ja, daar past dit ook bij. En het was toch stiekem altijd al mijn droom om alleen een LP uit te geven ook. Om dat weer eens uh, om dat echt te, te doen. benadrukken. En dat kan met een EP'tje. Ja. Ja. Je gaat voor ons zingen, wat, wat ja. ga je spelen? Ik ga de titeltrack spelen van deze EP, dat heet Way In Way Out. Oké, okay, Nou loop naar de microfoon en vertel ik ondertussen dat wij twee van de echte LP's mogen weggeven. Als u een uh, goede reden heeft om hem te willen krijgen, dan moet u dat even mailen naar @eo.nl. Dat is toch altijd wel weer een beetje frunneken in dat hoekje. Zo. Way and way out.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 Ourselves to blame Well, nothing to lose And nothing to gain Be everywhere Be righteous, beware There was a time That you But everyone is on the road. We're living on our pride. It's like these pages are right on. Look how they all collide. I had something to say be there be one in your kindest way way in way out where to begin there was a time i didn't need to Robbie zwart, dankjewel. Way in een kwart over drie horen we jou nog een keer met een gunnummer. Wij stappen in de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. Herman Pleij, naar welk jaar reizen wij terug? Uh, 1981. Ja, dan gaat het over niet eten en drinken voor een hoger doel. Sommige hongerstakers namen wel haast mythische vormen aan. Zoals Bobby Sands, begin jaren 80 in Noord-Ierland. Bobby Sands is nu 63 dagen geleden aan zijn hongerstaking begonnen en is inmiddels aan het eind van zijn krachten. Vannacht om 1 uur 17 overleed na een lange hongerstaking Bobby Sands. Onmiddellijk waken de relletjes uit hier op Falls Road in de katholieke wijk van Belfast. Bobby Sands ging in hongerstaking om voor de Ira-gevangenen de erkenning als politieke vrijheidsstrijders terug te krijgen. Hij kreeg van de Noord-Ierse katholieken veel steun. Zoveel steun zelfs dat toen hij als hongerstakende gevangene besloot mee te doen aan de Britse lagerhuisverkiezingen, hij daarbij een zetel vond. Ja, in 1981 was dat. Uh, wat was er toen aan de hand, Herman? En nou, dat was in het kader van de Ierse Vrijheidsstrijd. Dus één ierland en uh, Bobby Sands was lid van de IRA. En daar zaten er een heleboel gevangen, lange tijd gevangen daar uh, in de gevangenis. En die uh, hadden... In het begin de status van krijgsgevangenen. Dat was een aparte status. Want ze beschouwden zich ook als in oorlog met Engeland, met de bezetter. En eh, dat betekende dat ze ook privileges hadden. Dus ze hoefden geen gevangeniskleding te dragen. Ze hadden meer vrijheden. Nou ja, volgens de conventie van Genève, uh -huh. krijgsgevangenen. En daar werd plotseling een eind aan gemaakt. Dit is in de thatcher Tijd, uh, plotseling een eind aan gemaakt. Toen werden ze beschouwd als gewone criminelen. En dat gaf de aanleiding tot die hongerstaking. Die, uh, Bobby Sands nam het initiatief en die is na 66 dagen overleden. Uh, na hem volgden nog negen anderen. Dus ze in zijn totaal zijn er tien overleden. Ja. Dus door hongerstaking uh, in één jaar, he, tot september van 1981. En dat is wel heel, heel. Apart en bijzonder. En een slag in het gezicht van de mensenbeschaving, mag je wel zeggen. Ja. Want dit uh, gebeurt niet vaak hè, bij hongerstakingen. Dat het zo lang doorgaat. We hebben ja. het erover, omdat sinds gisteren we te maken hebben met hongerstaking in Nederland. van asielzoekers in Rotterdam. en vorige week ook al op Schiphol. Dan gaat het om de detentiecentra daar. Uh, dat zijn ook mensen die zeggen. ja, wij zijn geen criminelen. Ja. maar we worden als criminelen ja. behandeld. Is dat de overeenkomst met Bobby Sands? Ja, nee, er zijn natuurlijk wel verschillen. Maar er is een duidelijke overeenkomst dat ze hun actie ondernemen. vanwege hun status. Hè, en zij wensen niet als criminelen beschouwd te worden. En ja, dat kun je bij die asielzoekers ook wel voorstellen, eh, dat ze eh, dat gebaar willen maken. Eh, ook omdat er een soort van rechtsongelijkheid lijkt te zijn in die zin, dat alleen eh, asielzoekers die in uh, uh, Schiphol aankomen, die worden dus min of meer gedetineerd, mm -hmm. of gewoon gedetineerd, terwijl als je over land binnenkomt, dan kom je in veel opener ah. asielcentra. Dus dat heeft ook iets eigenaardigs. Ja. Even nog naar de geschiedenis van dit middel, want is het ook al eerder gebruikt, ja. in de middeleeuwen bijvoorbeeld? Nou, nou redelijk... dat is moeilijk om dat te zeggen. Dan moet je het heel breed maken. Het is om te beginnen toch duidelijk een... Actiemiddel dat bij de moderne tijd hoort. Uh, bij de tijd van uh, snel communicatie, aandacht vragen op die manier. Het vroegste voorbeeld in de moderne tijd is eigenlijk, denk ik, uh, de suffragettes. Dus de vrouwen die voor vrouwen streden in Engeland. Die hebben dit middel ook gebruikt. Hm. Maar niet met dit soort spectaculaire einde. Stokte iets laat. eerder. Uh, die, ja, nee, dat geldt. Dat is over het algemeen wel het beeld. Er zijn wel meer mensen overleden op die manier. Maar over het algemeen gebeurt dat toch niet, omdat ze op een gegeven moment wel min of meer hun zin krijgen. Dat is wel opvallend. Het is een heel effectief middel. Een land geneert zich enorm. Er komt veel kritiek uit het buitenland. Wat zijn het voor barbaarse omstandigheden daar? Hoe halen jullie het in je hoofd? Mm -hmm. En dat vindt een moderne rechtsstaat, ook Nederland... vindt dat buitengewoon vervelend. Dus je ziet dat men vrij snel actie onderneemt. Uh, en, dat, uh, en, en in die zin werkt dat ook. Guantanamo Bay ook is natuurlijk en een ja. enorme pain in the ass voor Amerika. Dat, en zeker omdat Obama heeft beloofd dat hij dat meteen zou sluiten... Mm -hmm. Het dat, dat, dat, gênant, hoe is het mogelijk? We leven in een moderne rechtsstaat. Hoe kunnen mensen dan tot die dingen gedwongen worden? Nou, dan krijg je dat hele probleem erbij: van dat men probeert in te grijpen met kunstmatige voeding. Heb je weer een nieuw probleem. Is dat, ook, dat is natuurlijk ook altijd een probleem. Op een ja. gegeven moment worden mensen zo zwak. dat je dan als overheid denkt: als ik niks doe, dan ja. overlijden ze. Dus ja. Mag je dan, want dat was gisteren hier ook aan tafel ja. met een asieladvocaat de vraag: mag je dan als overheid ingrijpen? Nee, hoe, hoe... nou, dat is dus ook weer een debat. Dat is een juridisch debat weer. En het gaat eigenlijk steeds over dezelfde zaak: van wat is de status van iemand die je op die manier behandelt? Als rechtsstaat, he, die je beweert te zijn, uh, Er is ook het recht zelfbeschikking over je eigen lichaam. En je mag pas beschikken over het lichaam van een ander op basis van een rechtelijke uitspraak, hm. om maar wat te zeggen. Nou, die ik... ligt er niet. Nee, is dat in de geschiedenis gebeurd? Dat mensen dan uh, uh, gedwongen werden gevoed om te voorkomen dat ze ja, zouden overlijden? Ja, ja, ja, dat is uh, verschillende keren. En dan krijg je dus, maar dat leidde dan weer tot extra publiciteit en weer extra heftige reacties. Uh, je kunt, het hoort dus duidelijk bij, bij de moderne tijd. Van even een ja, even even hoe is het in Rusland? Derk in en, en zo is daar wordt daar wel eens gehongerstaakt? Uh, dat gebeurt wel eens. Uh, alleen is dat uh, laatst, bijvoorbeeld, uh, arbeiders in een fabriek. Uh die, uh, die gesloten zou worden, oh ja. die zijn in hongerstaking gegaan. Uh, maar die zijn daar toen mee gestopt, toen ze uh, heel erg verzwakt uh, waren. Dus daar is niet tot gedwongen voeding over gegaan. Ik woonde overigens in de tijd van Bobby Sands in Noord-Ierland als journalist. Huh? En ik heb dat dus van heel nabij meegemaakt. Ik ben ook uh, in die meest gevangenis uh, twee keer geweest... waar die mensen werden vastgehouden. En het is precies zoals meneer Pleij beschrijft... dat ze hun status kwijtraakten... En er is natuurlijk een treffende parallel nu met dat Guantanamo Bay. Waar die mensen op onterende wijze, elke dag nu, meer dan 100 gevangenen moet je nagaan. Worden elke dag gedwongen gevoed. En uh, dat, uh, als je leest hoe dat toegaat met, met, met, met die buizen die naar binnen worden gebracht ja. door je neus, de, uh, terwijl die gevangenen uh, vast worden gebonden aan een stoel. Ja, dat zijn ook mensonterende ja. omstandigheden. Ja. ja, want Herman, jij zei net, uh, het is een effectief middel omdat er op een gegeven moment een staat meestal wel door de bocht gaat, maar in het geval van Conrad zitten die mensen daar nog ja. altijd. Nee. En de asieladvocaat die we gisteren in de uitzending ja. had die zei ook van ja, ik adviseer het mijn cliënten niet, want het levert Niks op. Ja, nee, dus dat is ook. De, de, dat maakt Guantanamo Bay dus ook weer heel uitzonderlijk. Hè? Van dat daar dus geen beweging in zit. En dat Obama maar blijft verklaren dat hij daar weer iets aan gaat doen. Maar dat het in feite tot niks leidt. Dat is heel verbijsterend. In al die andere gevallen, om het zo maar te zeggen, zie je dat het werkt. Kijk, het lichaam als wapen. Uh, Gandhi is natuurlijk ook, hè, de ja. Indische vrijheidsstrijd, daar een uh, voorbeeld van. Dus volstrekt weerloos verzet. Ros mij maar af. Ja, dat is uitermate gênant, om eens een heel licht woord te gebruiken. Het is natuurlijk veel, erg veel, veel kwetsender voor een staat die zo tentoongesteld wordt. Weerloze mensen aftuigen. Overigens Gandhi deed ook aan hongerstaken. Dus hij gebruikte dat middel ook. Ja, en hij was al zo mager. Het straalt er dus allemaal uit, kijk, en het is ook zo'n zo middel dat, dat over dat, behalve dus je hebt helemaal gelijk met Guantanamo Bay. Hè, dat het daar dus om verbijzende reden niet werkt. In al die andere gevallen werkt het wel, dat is heel duidelijk dat je dat ziet gebeuren. Uh, je kunt ook uh, wijzen naar, uh, uh, naar een ver verleden, naar, naar de middeleeuwen, maar dan wordt het toch ingewikkeld. Je hebt natuurlijk de martelaren, uh, nou, er is veel uh, fictie is daarover hè, in de vroeg-christelijke tijd, maar er zijn wel degelijk mensen vanwege hun geloof en stelde zich zeer leidzaam op. Dus lieten zich dus ook doden. Dus gebruikte dat als een wapen. Het werkt op zichzelf sterker, ook in onze moderne tijd... dan verbrandingen, zelfverbrandingen, want dat is een moment. Ja. Maar dit is een langgerekte periode... en leidt dus tot vreselijke reacties. Oké, okay, nou we zullen zien wat het oplevert voor de mensen... die nu in hongerstaking zijn. Zometeen naar het drie gaan we het hebben over de angst... bij mensen om hun baan te verliezen. Die angst is toegenomen en dat heeft alles te maken... met de economische crisis.